5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Al de hele dag topoverleg op Cyprus. Kamervragen vanwege uitbreiding gaswinning Waddenzee. En Paus en Benedictus bidden samen. Het weer in het midden en zuiden is nog sneeuw of natte sneeuw mogelijk. In het noorden droog en temperaturen liggen rond het vriespunt. Maar door de harde oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen vrijwel droog en iets meer zon. En opnieuw veel wind en het blijft koud. Overleg na overleg. Maar nog steeds geen oplossing. Cyprus en de Trojka praten al de hele dag over een alternatief reddingsplan. Cyprus moet de andere eurolanden er nog dit weekend van overtuigen dat het zelf 5,8 miljard euro bij elkaar kan krijgen. Correspondent Connie Kees is op het eiland. Connie, topoverleg tussen Cyprus en de Trojka. Wat wordt er allemaal besproken? Nou, Er wordt met name natuurlijk gesproken over de heffing op de spaartegoeden... bij de bank van Cyprus en ook natuurlijk bij een aantal andere kleine banken... maar ook over de herstructurering van de Laiki Bank, de tweede bank op Cyprus... die opgesplit wordt in een goed en een slecht deel. En na de eerste ronde van besprekingen op het ministerie van Financiën... kwam uh, minister Saris naar buiten en zei dat er belangrijke vooruitgang is uh, gemaakt... Uh, en, en mogelijk vanavond uh, een overeenkomst kan komen met alle slagen om de arm, zeg ik dat natuurlijk. Hij bevestigde ook dat er gesproken wordt over een heffing van rond de 25% op de tegoede van spaarders uh, met meer dan 100.000 euro op die, uh, op die bank, uh, maar dat daar later meer over bekend wordt. Nou, Rond deze tijd uh, zou de trojka weer terug moeten komen om het, uh, op het ministerie uh, waar de besprekingen worden voortgezet. Ja, dat zou dus betekenen dat het lukt om dit weekend nog een, met een oplossing te komen. Nou ja, dat, dat, dat het is nog even afwachten. Hè. Er ligt nu uh, een, een plan op tafel. Er zijn nog en, twee of drie dingen die nog moeten worden besproken. Uh, maar vanavond uh, gaan die besprekingen nog gewoon voort. Maar dat is nodig hè, voor de Europese Centrale Bank, want die eist dat eigenlijk. Ja, precies. En daarom ligt er natuurlijk enorme druk ook op, uh, op de regering van Cyprus om, uh, om een oplossing te vinden... die natuurlijk grote gevolgen zal hebben voor, uh, voor de spaarders hier uh, op het eiland en ook voor de economie van Cyprus. Uh, we zullen het zien. Gisteren heeft het parlement al ingestemd met een aantal van die noodmaatregelen. Wat houden die in? Ja, die uh, dat zijn negen wetten geweest die zijn aangenomen. Maar de belangrijkste waren wel uh, de herziening van de, van de bankensector. Hè, waar onder andere de, de, de splitsing van de Leikiebank e wordt geregeld. Het, het ging om een solidariteitsfonds waarin uh, uh, de kerk en de staat... Uh, maar bijvoorbeeld ook de pensioenfondsen bezittingen als onderpand voor het aantrekken van leningen in zouden storten. Maar dat plan, uh, het is niet helemaal duidelijk of, uh, of dat wordt geaccepteerd. En verder ook heel belangrijk een wet op uh, geldtransacties. Om geldtransacties aan banden te leggen. Ja, en die wet moet natuurlijk voorkomen dat, dat er als de banken dinsdag opengaan, dat er een bankrun komt uh, uh, op, de, op, de, op de banken. Dankjewel, Corrie. Correspondent Connie Keese. De Tweede Kamer heeft veel vragen over de toestemming... die minister Kamp geeft om meer gas te winnen onder en rond de Waddenzee. Volgens de Economische Zaken is de nieuwe vergunning... een aanpassing van de bestaande situatie. En als de norm van maximaal 6 mm bodemdaling per jaar wordt overschreden... gaat de hand aan de kraan, al dus het ministerie. De PvdA wil weten wat er nu precies gaat gebeuren. De partij is bang dat aan de Waddenzee schade wordt toegebracht... D66 zegt dat de kwestie niet los kan worden gezien van de discussie over de gaswinning in Groningen, waardoor aardbevingen zijn ontstaan. De CDA vraagt zich af of de gegevens waarop de nieuwe vergunning voor de NAM is gebaseerd nog wel kloppen. De GroenLinks spreekt van een merkwaardige constructie en een poging om de staatskast te spekken. In Noorwegen heeft massamoordenaar Anders Breivik een verzoek ingediend om de gevangenis te mogen verlaten voor de begrafenis van zijn moeder. Moeder Breivik was al lange tijd ziek, ze overleed gisteren. Eerder deze maand ontmoetten ze elkaar nog in de gevangenis. En ze wisten dat dat de laatste keer zou zijn. Gevangenisbestuur moet beslissen of Breivik de begrafenis mag bijwonen. Anders Brijvik vermoordde twee jaar geleden 77 mensen. Vooral jongeren die op een zomerkamp van de Sociaaldemocraten waren. Paus Franciscus heeft een ontmoeting gehad met zijn voorganger Benedictus. Ze spraken elkaar in het buitenverblijf in Casto Gandolfo... waar Benedictus voorlopig woont. De ontmoeting duurde drie uur. Ze aten samen en hebben gebeden in de kapel van het verblijf. Franciscus liet merken dat hij zijn voorganger... als een gerespecteerde broeder en gelijke ziet. Op zijn beurt maakte Benedictus zijn opvolger kenbaar... dat hij hem niet in de weg zal staan... Het Vaticaan heeft inhoudelijk verder niets bekendgemaakt. Waarschijnlijk hebben de paus en de emeritus paus elkaar ook gesproken... over de problemen in het bestuursapparaat van het Vaticaan. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Al-Qaeda-topman Abu Zaid is inderdaad in februari omgekomen... bij gevechten in Mali. De Franse president Hollande heeft dit bevestigd. De dood van Abu Zaid was al eerder gemeld, onder meer door de Algerijnse tv. Frankrijk wilde eerst het resultaat van een DNA-test afwachten... Franse en sadistische troepen raakten eind vorige maand in het noorden van Mali slaags met de islamitische opstandelingen. Daarvan is bekend dat ze nauw samenwerken met Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb, de organisatie waar Abu Zaid de tweede man van was. De 46-jarige Algerijn gold als een van de vreedste Al-Qaeda-leiders in de regio. Hoe hij precies aan zijn einde kwam, is niet bekend. Het Britse leger heeft in Noord-Ierland een bom onschadelijk gemaakt. Die was vermoedelijk bedoeld voor een aanslag op een politiebureau. De noord ierse politie kreeg gistermorgen een melding over een achtergelaten auto op een landweg, dicht bij de grens met Ierland. In de auto werd een bom gevonden. Er werd groot alarm geslagen, huizen in de buurt werden ontruimd. De bom is vanmiddag onschadelijk gemaakt. Mogelijk hebben de daders de bom onverrichte zaken achtergelaten, omdat er veel politie op de benen in het gebied was. Over drie maanden komen de leiders van de G8-landen in de regio bijeen. In haar woonplaats Norrg in Drenthe is de schrijfster Aya Zikken overleden. Dat heeft haar dochter bekendgemaakt. Zikken groeide op in Nederlands-Indië... en haar jeugdjaren spelen een belangrijke rol in haar romans- en reisverhalen. Haar bekendste boek is De Atlasvlinder uit 1958... over het gevoelsleven van een twaalfjarige in een dorp op Sumatra. Haar oeuvre werd in 1997 bekroond met de Anna Bijnsprijs, prijs een literaire onderscheiding voor Nederlandstalige schrijfsters. Aya Zikken was 93 jaar. In Middelburg is een inbraak opgelost doordat de dief een boekje met spaarzegels probeerde in te leveren. Bij de inbraak was de man er vandoor gegaan met geld, sieraden, een fiets en een boekje met Albert Heijn spaarzegels. Agenten waarschuwden daarop een supermarktfiliaal van Albert Heijn in de buurt. Een paar uur later kwam de dief al in de winkel om het gestolen boekje te gelden te maken. En de man van 45 is direct opgepakt. En we wachten nu op klokgeluid. Dat, nee, dat is er niet. Maar wat we zouden kunnen horen, de negen nieuwe klokken van de Notre-Dame in Parijs. Want die zouden ieder moment moeten gaan luiden. Eén daarvan, de grootste werd gegoten in Nederland. Kathedraal Fietsen zijn 850ste verjaardag met een nieuw klokkenspel. En nu worden ze dus voor het eerst geluid. Of Dat staat op het punt van begin. Correspondent Ron Linker aan de voet van de Notre-Dame. Ron, eh, is het nieuwe geluid al te horen geweest? het is nog niet uh, te horen geweest. Precies om vijf uur horen we uh, de eerste klokken luiden, maar dat was niet de nieuwe. Dat is namelijk de enige overgebleven klok die er nog is blijven hangen. De Emmanuel uit 1681 stond die klok. Dat is de zwaarste klok, dat geluid hoorden wij. En die, dat geluid is eigenlijk bedoeld als introductie voor de negen nieuwe klokken, waaronder dus die Nederlandse Bourdon. Uh, een, een, een zware klok die ook zometeen moet gaan klinken. Er is hier uh, onder de, de Dame. een enorme mensenmenigte verzameld. Uh, ik denk meer dan 2000 mensen sowieso die hier staan te kijken naar de schermen waar een uh, film wordt vertoond. Een introductie van uh, hoe die klokken hier zijn terechtgekomen. En daarna zou dan dat concept moeten beginnen zoals dat heet. Een concept van die klokken die daar dus uh, sinds kort hangen. Mensen kijken ook een beetje vragen nou om zich heen. Want iedereen had toch gedacht dat klokslag vijf uur die klokken zouden gaan klinken. Dat is niet gebeurd en uh, ja, mensen kijken nu toch een beetje om zich heen, maar wanneer gaat het nou precies gebeuren? Het is Palm Pasen, dit weekend dus heel veel mensen die wachten ook op een, uh, een dienst die daarna zal gaan beginnen. Ik zal heel even vragen, twee mensen die al de hele dag hebben staan wachten, wat zij ervan deden. Uh. Ja, dat is een probleem, ja. Ja, dat is een ja, deze mensen denken ook dat er een probleem is. Uh, ze zeggen van, het klonk heel eventjes alsof ze zouden gaan beginnen. Uh, en toen was het ineens weer stil. Dus dat is een beetje hier de stemming onderaan de klok bij de Notre Dame, bij de kathedraal. Waar iedereen wacht op die eerste klokslagen van de nieuwe klokken van de Notre Dame. Misschien hoeven ze straks nog over een uur bij je. Uh, correspondent Ron Linker, dankjewel. Nog keer de hoofdpunten. Al de hele dag topoverleg op Cyprus. Kamervragen vanwege uitbreiding gaswinning Waddenzee. En Paus en Benedictus bidden samen. Dat was hem met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het concert met Mozart en Beethoven op paasochtend. Inclusief paasbrunch vanaf 45 euro.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 langs de lijn, u bent terug bij het uh, sportforum nog tot zes uur... met de oud Mario van den, Willem Vissers van de Volkskrant... Jochem Uitenhagen, de oudschaatser en Ton Boots als vaste gast. Natuurlijk, zometeen gaan we het nog even over het uh, schaatsen hebben. Laten we nog even kijken, we hebben net Oranje besproken... na wat andere wk kwalificatieduels uh, Spanje viel net al even, Mario die zei dat volgens mij. 1-1 tegen Finland een deel van die wedstrijd gezien. Ze hebben ook wel heel veel pech gehad. Maar goed, uh, je, je moet als wereldkampioen gewoon winnen van Finland, lijkt mij zo, Mario. Nou ja, <laughs> niet zomaar blijkt dus. Maar ja, wat natuurlijk veel aardiger is, je krijgt dinsdag krijg Frankrijk-Spanje. Ja. En als die Fransen dat gewoon op een gelijk spel houden, dan houden ze in ieder geval die twee punten voorsprong. En dan, uh, dan wordt het voor Spanje toch heel, heel lastig om, uh, om straks nog uh, ja, om eerste te worden. Er gaat natuurlijk bij die, bij die groepen, gaat de beste nummer twee van de negen groepen gaan, uh, ook nog naar, uh, naar Brazilië. Maar oh ja, je, je zal als uh, wereldkampioen tweede worden. En je zal bij wijze van spreken tegen Engeland of tegen Portugal... Uh, <laughs> Hetgeen niet het is. Portugal uit bij Israël. 3-3, Willem Vissers. Ja, maar Portugal heeft vaak moeite in de kwalificatie. En dan worden ze uiteindelijk toch weer tweede of zo. En dan, uh, dan redden ze toch weer. Ze zijn vaak, vaak ook achter Denemarken geëindigd. Terwijl ze eigenlijk wel beter dan Denemarken zijn. Ja. Dus, uh, maar, ja, maar het is wel zo wat Mario zegt. Stel, Portugal wordt tweede in een pool. Uh, uh, Spanje wordt tweede in een pool. Kro Kro Kro Kro Kroatië. Kroatië of België <laughs> wordt tweede in een pool. Dat zijn toch allemaal landen die wij... en de Belgen, Dan moet het nu eigenlijk gebeuren. Die hebben een goede ploeg, dus iedereen het al over eens. 2-0 in Macedonië gewonnen. doen het eigenlijk goed, maar ze moeten wel eigenlijk van Kroatië winnen. En het is nog in Kroatië. En ze staan nu gelijk. En die uitertijd, volgens mij spelen ze uit, dan hebben ze thuis gelijk gespeeld. Die moeten ze dan eigenlijk wel gaan winnen, anders worden ze tweede. En dan komen ze misschien wel in de play-off tegen Spanje of tegen Portugal. Nou, en dan gaat het toch een heel goed land gaat niet naar het WK. Griekenland ook, zee, tweede in de pool achter, eh, achter Bosnië en Zeguïna. Dus wat dat betreft, eh, ja, is, is het straks heel aardig als je die play-offs krijgt. Ja, ja. Uh, Engeland, monsteruitslag. Bestaande kleintjes nog ja. San Marino 0-8. Ja, ja Bulgarije-Malta was 6-0, dacht ik. Het ja, ja. zijn er niet meer zoveel, dus, want het uh, zijn een paar het. kleintjes. Ja. Um, uh, Eén opmerkelijk ding wil ik er nog even uithalen. Uh, nee, twee eigenlijk. Uh, Ierland-Rusland is nu voor de tweede keer uitgesteld. Noord-Ierland, hè? Of afgelast, Noord-Ierland, sorry. Uh, vanwege hevige sneeuwval. Uh, dat doen ze daar, dan lassen ze hem wel af. Terwijl als je vervolgens, ik moet er even opzoeken... Uh, kijkt naar een wedstrijd in die in, volgens mij in de Verenigde Staten is gespeeld. Amerika tegen Costa Rica... Nou, er lag volgens mij gewoon 20 centimeter sneeuw op het veld. En die wedstrijd gaat gewoon door. Ja. Ja, nou goed, ik weet dus niet hoe, hoeveel sneeuw eh, waar lag. Maar eh, ja, als het niet kunnen ruimen... Ik bedoel, op, op een besneeuwd veld kun je eigenlijk niet voetballen. Ja. Dus dan is het gewoon... Dan heeft het ook met met commercie weer te maken. Want die Costa-Ricanen ja. moeten natuurlijk ook weer naar huis en naar hun clubs... en de Amerikanen ook naar Europa terug. En dan, ja, dan moet die wedstrijd gespeeld worden. En volgens die... de spelregels moet dit ook geen gevaar opleveren voor de spelers. Ja. Dus, uh... ja. Dat lijkt ik met het belangrijkste Ja, ik denk even. dat het ook uh, heel belangrijk is. Ja. Over spelregels gaan we het zo meteen nog even hebben. De nieuwe regels van de, de KVB. Eerst even naar het, uh, het schaatsen. Derde dag, weken afstanden. Sochi, Nederland tot nu toe vier keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. Tien medailles, dus in totaal waarvan vier werden behaald door uh, Irene Wust. En dan is er morgen ook nog een afstand. Er zit nog genoeg in mijn benen om morgen alles uit de kast te halen... en uh, voor goud te gaan. En uh, Dat is het enige wat telt morgen. Jochem Uithagen, wat voor een kanjer is dit? Ja, een superschaatster. Ja, ik bedoel, als je op vier afstanden vier medailles haalt, twee goud, twee zilver... dan ben je ver de beste schaatschapbetaling die we kennen. Ja, we hebben het eerder in deze middag, deze middag hebben we het er ook al over gehad. Die ploegachtervolging, en toen zei ik al van ja, het gevaar zit er natuurlijk in... dat ze te hard van start gaat en dat de rest het niet bij, bij kan houden. Zo ja. groot is het verschil, wat kan je daaraan doen? Ja, heel goed communiceren en de indeling zo doen... dat iedereen de zwaarste momenten voor haar rekening neemt. En dus ik denk dat ze gaat rijden met, uh, volgens mij, ik denk Linda de Vries en Diana Valkenburg Ik weet het niet uit mijn hoofd, Dat dus zou ik eigenlijk even moeten checken zo. En uh, ja, dan kunnen ze een heel eind komen. Uh, maar ze moet zeker de boel niet kapot gaan rijden. Absoluut ja. niet. Nee, voordat we uh, daar verder op ingaan, even melden dat Sven Kramer zojuist heeft bevestigd... dat hij uh, komend seizoen niet meedoet aan de ECO Allround. Oh, nou. Die laat hij schieten. Nou, dat wij ik al een beetje voorspeld. Hè? Ja, die, ja, dat zat er wel in, hè? Uh... Ja, nou ja, we hebben het gezien naar de 10 kilometer van vandaag... dat hij eigenlijk denkt, van, shit, ik had harder willen rijden. Het kost hem toch wat moeite, wordt tweede. Uh, maar hij heeft zich vooral op de 5 kilometer gericht... en daarin de allround toernooi nog meegenomen. Maar ja, wil je je volledig op vijf en tien uh, richten? ja dan zal je allround eruit moeten halen die 500 500 ja. moet je gewoon even laten schieten hij focust zich volledig op de Olympische nou, spelen wat natuurlijk uh, begrijpelijk is ik vind, ja, maar ik vind het ook wel heel knap om het lef te hebben en in principe praat je alleen over de EK allround wat je zal laten schieten want dat zal meestal in het eerste weekend van, uh, van januari. Januari is het, ja. Ja, ja, en dus, ja. dus ja, dan Inhalen. zal de ek round ze laten gaan. En nou ja, prima. En dan gaat hij daarna alsnog de we wereldtitel naar de Spelen proberen te pakken. Maar is het, is het niet verstandig voor meer schaatsers om dat ek round te laten schieten zo kort voor de Spelen? Nou, ik denk dat er heel veel schaatsers nu eens heel goed moeten gaan kijken over welke keuzes ze maken, welke wedstrijd is rijden. Je hebt gezien aan Irene dat hij aan het begin van het seizoen uh, door ziekte de wedstrijd niet heeft kunnen starten die ze graag wilden. Maar wordt vervolgens in december uh, kwalificeert ze zich en wint daarna eigenlijk alles wat ze is gestart. Je ziet dat de schaatsenrijders die aan het begin van het seizoen goed waren, aan het eind van het seizoen weer minder zijn. Het is gewoon moeilijk om van het eerste weekend van november tot het, uh, een van de laatste weekenden van maart uh, het beste eruit te halen. Dus je zal keuzes moeten gaan maken. Maar speelde trainers daarmee geen rol in Jochem. Natuurlijk ja, spelen terrenis daarbij een rol. Ja, want het ligt me zo voor de, lijkt me zo voor de hand wat je zegt. M mag ik dan gelijk in Het maar Het is heel van... moeilijk hè, om, om, om nee te zeggen tegen een wedstrijd. Het heeft ook soms, zeker voor de, voor de minder grote kampioenen als een Sven en Irene... ook wel een beetje met centjes te maken af en toe. Nou ja, ja. Maar wat heeft het verlengde van Ton? De sponsor heeft hier er ook niks mee te maken. Want het is toch drie dagen publiciteit. Als jij met dat petje elke keer uh, ja, uh, na een overwinning op de, op, de, op de beeldbuis bent... dat is gewoon een ja. reclameuiting die je dan tot drie dagen mist. En een, en een bijna zekere winnaar. Maar in dit geval denk ik dat uh, zeker in het Olympische seizoen uh, die titels belangrijker zijn dan ja. een Europese titel. Als je bedoelt op een niet rijden van een Sven Kramer op een EK round. Ik vind aan de andere kant ook dat je als, een, als je met een goed argument komt als rijder. En je in overleg met je coach waarom je een toernooi niet wil starten. Dat de sponsor dat altijd zal moeten respecteren. Het zou te belachelijk voor woorden zijn dat de sponsor zegt je moet rijden. Um, want dan gaat de sport kapot. En uh, nou ja, Dan zet je hem op een andere manier de sport er even in voor je. Voor je, voor je exposure. Ja. Maar dat zou nooit bedrijf ja, ja, hier ja. moeten zijn. Er is ook nog een gesprek, wat als wie, wie betaalt bepaalt, hè? Ja, dat zou ja, ja, nee, ik, sommige... ik, snap, ik snap heel maar goed het... dat de sport zelf ook, maar ja. het is ja. natuurlijk ook een commerciële sportantwoord ja, woorden. Vandaar nu dat bekijk... ik ook zei, in goed overleg moet je ja. daar altijd uitkomen. Uh, ja, maar nu bekijk ik Wusteven die in het begin van het seizoen... Uh, laten we zeggen, ziek en zwak en misselijk was... niet goed gereden heeft, geen exposure voor de, spoor, uh, voor de sponsor... maar nu dubbel en dwars terugkrijgt natuurlijk... Waarbij je als een kampioen, als iedereen ook wel exposure haalt als je ziek bent. Hè? Want dan komt er heel veel publiciteit waarom je niet raakt. Misschien rijdt. is wel opzettelijk ja. ziek geworden. Je moet de hele, ja. hele schaatsen zich niet zorgen gaan maken. In de zin van, ik zit al twee dagen naar een volstrekt leeg stadion te ja, kijken. Maar, maar zijn, dat heeft een andere reden. Dat heeft te maken met hoe de kaartjes zijn verkocht. Die zijn gecombineerd met een soort van accreditatie verkocht... in verband met de beveiliging die ze ook wilden testen voor de Spelen van vorig jaar. Dus daar heeft de organisatie gewoon een, niet een steekje, maar een ja. enorme steek laten vallen. Ja, maar ik zie ook bij andere buitenlandse wedstrijden... Klopt. ik zie toch veel dat schaatsen ja. steeds meer een Nederlandse aangelegenheid wordt. Uh, Nederland zit het geld, in Nederland zitten de ploegen. Als je in Nederland niet goed genoeg bent, ga je voor een ander land schaatsen. Uh, de lange afstanden is bijna geen concurrentie. Er wordt net zelfs, ik zit op de radio hier naartoe... zit ik de laatste ritten van, uh, van Buust uh, de vijf kilometer te luisteren. En Wust heeft gereden. En, uh, noem, noem je net de Sabrikova, Sabrikova, we... heeft gereden en de ritten, nou, die, die doet er eigenlijk niet eens meer toe. Want die kunnen, er zijn maar zes ritten, geloof ik, of zeven. En de laatste doet er al niet eens meer toe, want het is al beslist. Dus de lange afstanden, met name heb ik het over de lange afstanden... dan wordt de concurrentie wel heel klein. Met drie Nederlanders op het podium en zo, ik vind het dan wel, wel, wel heel ja. dun worden. En Moe, dan moet en dan weer... je even goed de dames en de heren scheiden, denk ik. Want bij de heren zie je in Nederlands heel sterk op een 10 kilometer. Bij de dames zie je op de 5 kilometer dat het voor het eerst sinds jaren weer een medaille überhaupt halen. Um, maar ik deel je zorgen wel dat ik vind dat de dames en ook de heren. dat ze eens een keer uh, het lef moeten hebben om zich wat meer te verdiepen in een goede lange afstand. Want als iedereen als uh, middellange afstand uh, dat kan doen. Ja, dan moet je, als je meer 5-kilometer specialist bent, moet je natuurlijk je oor van je hoofd afschamen als je niet in de buurt van iedereen kan komen. Ja, maar wat, wat, zou de, wat zou het buitenland erin kunnen doen? Daar is, kijk, wij zenden alles uit. He, er wordt wel eens heel snerend gezegd: de NOS is de grootste sponsor van het schaatsen. He, dat, dat, dat, ja. dat, daar zit ergens wel wat in, natuurlijk, in die uitspraak. Want doordat de NOS het veel uitzendt, zijn de sponsors geïnteresseerd. Maar in het buitenland, wat zou men daar kunnen doen om. Ik bedoel, Bukko die gewoon uitstapt uit de vijf kilometer. Uh, uh, uh. er is, ja, is, natuurlijk... is belang geweest, hè, Bukko. Maar er is natuurlijk weinig concurrentie. Bezien. Wat ja. zouden het buitenland kunnen doen om aan te pikken weer? Want de sport moet toch wat breder worden weer. Nou, ik denk dat de ontwikkelingen die je bijvoorbeeld in Insel ziet... met de speedskating Academy... Uh, waar rijders bijeen worden gebracht om het maximale uit te halen onder leiding van bijvoorbeeld een Jeremy Borderspoon... en ook een Nederlandse trainer Wim den Elzen... dat dat wel stappen zijn die ze daarmee zetten om, om dichterbij te komen. En ik moet zeggen, als je gaat kijken naar ook de internationale rijders... met name ook een 1500 meter afgelopen jaar eh, zes World Cups... zes verschillende winnaars ja, nee, nee. Dus zij, als je naar de vijf en tien kilometer kijkt... op de vijf kilometer heerst één meneer Sven K. Op de tien kilometer heersen drie heren. Drie Nederlanders. Maar op het moment dat Sven stopt... dan wordt het een heel ander verhaal. We krijgen een Belg... Bart die in de buurt. komt Skobrev komt er weer bij. Uh, bij de dames zie je een aantal jonge rijsters... Uh, nu ook weer opkomen. Een Erba Nova... vanuit Tsjechië natuurlijk in navolging... van onder andere Sablikova... die gewoon uh, meegaan doen. Maar dat meisje is pas twintig. Dus uh, er, gebeuren, er gebeuren echt wel dingen. Alleen... Wat ze echt in het land zelf moeten doen. Ik opteer zelf, en ik zeg dit heel bewust op persoonlijke titel. Ik zou het wel interessant vinden dat wij vanuit Nederland gaan kijken hoe wij als uh, schaatsland uh, buitenlandse rijders gaan adopteren... om ze om een hoger niveau te brengen. Uiteindelijk is een titel meer waard als je echt uh, kan strijden op reis. Ja, dus Nederlandse trainers die dan bijvoorbeeld daar een, een, een Zweed of een, of een Zwitser gaan trainen? Ja, of in ieder geval ze bijna verplicht stellen om je in een commercieel team mee te nemen. Om daarmee de lange termijn fietsen te bekijken. Hoe kan je ervoor zorgen dat je in een, een Olympische cyclus van vier jaar... Uh, rijders opleidt en misschien een trainer ook opleidt... om ze in een jaren daarna weer een body te geven om, om het dus eigen, te doen. Dus je eigen concurrentie ga je dus uh, ga ja. je vormen. Ja, nou, en en bij... ik denk dat je in Nederland natuurlijk ook een enorme voorsprong hebt... als je praat over infrastructuur en accommodaties. Ik denk dat, dat is je... absoluut waar. Ja, dat is natuurlijk historisch... Uh, we zijn natuurlijk ook een rijk land. Uh, dat, dat telt natuurlijk ook mee. Ik, uh, als je... Overal om de hoek kun je schaatsen nog steeds. Ja, ja, ja. Bu buiten ook bijna. Maar, maar die buitenlandse die, kunnen die ja, kunnen ook hier naartoe te komen om te schaatsen. Zoals zijn de goed gaan er naar. Nee, maar dat, dat, dat, dat, ja. naar, uh, nee, maar dat kost ja. natuurlijk een hoop centen. Kijk, ja. uh, ik weet niet hoeveel uh, ijsbanen er in België liggen. Terwijl... Volgens mij heeft België geen 400 meter baan. Nee, hebben geen 400 meter nee. baan. Terwijl, uh, en die schaats er eentje mee in België. Ja. Die ineens. Uh, vorige week zal ik even te kijken bij de, bij de kans ja, ja, Bart Svings, ja, absoluut. Het komt vanuit de inlijnsketen. En dat is, ik heb die zorg ook wel eerder uitgesproken naar. Gewoon in het algemeen. We zijn natuurlijk heel druk binnen de KNSB. Je ja, kan kijken van hoe je ervoor zorgen dat het lange baanschaatsen gewoon uh, op niveau blijft. Dat stel dat ze ooit zouden zeggen: van we maken het inlineskaten uh, maken we een Olympische sport. Nou ja, dus dan is, het. is de drive van een Bart Swings, van een Chad Hedrick in het verleden, ja. van een Derek Parra. Uh, en ik kom even bij de dames aan. Er komen een aantal mensen ook uit, uit skieren. Is in één keer niet meer zo groot om naar het schaatsen te gaan. En dan gaan we dat wel missen. Dus dat is wel iets wat we wel in de smissen moeten houden. Mag ik dan nog even wat breder trekken? Ik las ja? vanmorgen in de, in de Telegraaf... Uh, even kijken, de, de sport van de Telegraaf... die schreef in zijn column... Uh, dat hockey heel dicht bij uh, uh, het afschaffen van de Olympische sport was. Dat geloof ja. ik de laatste sport op twee stemmen na... Um, Toen was het anders, was het hockey gewoon verdwenen. Ja. Uh, Nederland heerst daarin. Ja. Uh, loopt het schaatsen niet ook een beetje het risico... dat als dat niet wat breder wordt, dat, dat, dat ze op een gegeven moment bij het IOC ook zeggen? van. Uh... Ja, ik, ik heb daar zelf mijn gedachten dus over... en dat is misschien dus een heel politiek, heel politiek verhaal... maar de ISU de Internationale Schaatsbond... heeft drie sporten op de Olympische Winterspelen. Dat zijn namelijk het kunstrijden, het short track en het lange banen. Dus ja. de ISU heeft een behoorlijke vinger in het pap. Dus ik denk in dat opzicht dat ze wel even achter hun oren krabben... voordat ze het lange banen eruit gooien. Mm -hmm. um, maar ik, ik vind dat we er absoluut heel erg serieus over moeten nadenken... van hoe kan je ervoor komen dat, dat ze het ooit gaan schrappen. En daar vind ik de concurrentie van het inlijnsketen ook heel groot. En, uh, nou ja, maar het, hockey heeft, het hockey heeft natuurlijk ook heel goed geanticipeerd... op dat kunstgas, de intrede van het kunstgas bij het, bij het, bij het hockey. Ah. In Nederland lopen ze weer voorop in het aantal kunstgasvelden. Dus die voorsprong heb je. En, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook heel gevaarlijk... als je maar drie, vier, vijf landen hebt die eventueel mijn medaille kunnen spelen? Ik vind het hockey sowieso vooroplopen, een heleboel dingen. Als je gaat kijken, wel, zou zouden het straks zoveel spelrekening hebben. Nee, ja. nee altijd. Nee, het, nee, is, ik vind het een leukere sport om naar te kijken dan een voetbal, hoor. Ja, dat maar, ja, dan moet ja, ik dat oppas ook oppassen dat hij je zegt. Maar ja, ja. de snelheid en de lucht. Zo uit heel erg van ja, schaatsen, schaatsen ja. kijken, heb ik begrepen. Mag ik ja. jullie even terugtrekken naar het schaatsen? Want het mondiale daarvan, we zeggen wel van ja, Nederland loopt voorop. Het is misschien niet mondiaal genoeg, maar Joeskoff... Ja. Als je niet intensief het schaatsen volgt op de 1000 meter, nee. uh, had jij ooit van Joeskov... Ja, uh, het is ooit uh, 60 geworden. Voor, de laatste keer was hij 60 bij de... Je dus die Kazak geluid. heb je het over, toch? Ja, klopt. Let 60, je op. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ik wist dat ik hierheen moest zitten. Ik zal een beetje nee, voorbereiden. Uh, met, met nee, Wel een vissers ben je het een beetje mee. Me nou, samen met de kijker. Kijk, die 500 meter, 1000, 1500... Dat is natuurlijk ook mooi om naar te kijken. Dat doen Amerikanen, Canadezen, noem het allemaal maar op, doen ermee. mee. Commercieel aantrekkelijk. Lekker snel op Commercieel aantrekkelijk. Maar die, die, die blijft bij die 10 kilometer ook zeven ritten geloof ik. Van stil, ja, of drie, drie, ja, drie, ik drie rijders geloof ik boven de 14 minuten eindigen. Ja, sorry. Maar dan kan ik niet. Dan vind ik zo'n wereldtitel, hoe goed ik die Nederlanders verder ook vind. Vind ik dan toch minder waard dan de wereldtitel bij. Uh, voetballen om het waar staat te noemen. Dat, wat ja. mij wel verpaalt. Nee, maar goed, dat is een beetje een raar voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. De discussie komt dus bij de lange afstanden uit. En in zoverre deel ik die mening dat met name de laatste ritten bij van de vijf kilometer dames... heb ik vanmiddag met plezier naar zitten kijken. Ik schrijf mee met de rondentijd en denk ah, oh, nou, dan vind ik het echt leuk om te zien. Hoe doen de meiden het? En datzelfde geldt voor uh, twee, drie ritten op de tien kilometer. Er zitten een heleboel ritten bij, ja, dat ik denk van, ja, nou... Ik vind het ook niet heel spannend. En daar zouden we wat aan moeten doen. Ja, maar goed. Um, wij, zijn, geval... wij zijn liefhebbers. Dus jij vindt het tien kilometer uh, leuk. Maar iemand in Japan of Amerika. Gewoon het publiek. Die vindt daar helemaal niks. Net zoals de allround kampioenschappen. Dus het schaatsen moeten niet uit. Men moet een betere Indeling maken van afstanden waardoor het voor Kortet het publiek invoeren bijvoorbeeld. Of misschien 40 vieren ja. tegelijk. Zij tegelijk, tegelijk. Ja. De vaar, ja. Dat vond ik ook een gevaar. Dat Sven Kramer bij het WK uh, Oranje dit jaar eigenlijk zei ja het is allemaal wel. Uh, hij vond het eigenlijk we hebben een groot verhaal nog van uh, gehad in de krant. Het was alles wat ondergeschikt aan de Olympische Spelen volgend jaar. En dat vind ik ook een gevaarlijke ontwikkeling. Als jij zelf zo veelvoudig kampioen bent, Europees en wereldkampioen en je zegt eigenlijk ja, maar die wereldtitel, het is allemaal ondergeschikt aan de Olympische Spelen. Ah, ja. Ja. Dus, ja. Ja, we ja, we, Olympisch jaar, we ja, zitten maar... nu voor Olympisch jaar. Nee, jongens, de, de, de, de, de, de sportagenda in Nederland wordt, klaar, wordt, wordt ingericht op basis van de Olympische medailles. Dus ik snap wel dat er naar wordt gekeken. In alle landen wordt de, de, de, de funding voor de sporten, met name ook het schaatsen, wordt gebaseerd op de, pre, de resta, resultaten op een weken afstand. Dus logisch dat het zo belangrijk is. Maar is dat niet te veel? Moet je dan niet zeggen in een pre-Olympisch jaar? Ik bedoel, vanmorgen had Van Komené ja. bij ons in de krant een heel verhaal... dat de sport gewoon zichzelf uh, uh, serieus moet gaan nemen. De sport loopt in zijn algemeenheid veel gevaar. Ik bedoel, of je het nou over matchfixing hebt, of je hebt het over doping... of je hebt het over... Uh, er is het, overal is er wat aan de knikker. Over oneerlijke concurrentie, omdat het geld eerlijk geconcentreerd is... In, in een paar dingen. Over gebrek aan concurrentie, over te veel. Hij zei ook vooral, er is te veel sport. Er is te veel voetbal, er is te veel schaatsen, er is te veel van heel veel... Vroeger had je geen weken afstanden. Had je alleen maar een allround, round een eco-round en een weken En de NK. En nu heb je ja. allemaal wereldbekers. Die is erbij gekomen. Je hebt de weken is erbij gekomen. Het is misschien een beetje te veel. Maar er kijken gewoon 2 miljoen mensen. Als er, als nou als er ja, is... dat, dat weet ik niet. Dat is, is Misschien niet minder. Ik Maar er kijken wel bovendien heel veel het, mensen gewoon. Ja, maar bovendien moet je dat kijken. Moet je wel altijd een klein beetje. Want bij ons op de krant staat hij ook aan. Maar er is niemand aan het kijken. Iedereen zit gewoon te werken. Zonder van energie dan? Nee, maar het is natuurlijk. Het is natuurlijk ook zo vaak in de huiskamer. Het staat aan en je bent gewoon de krant aan het lezen. En als dan de laatste rit van Sven Kramer komt, dan ga je kijken. Het is natuurlijk niet iets waar je heel intensief de hele dag naar zit te kijken. Ja, over Kramer. Wel... Even, nee, ik wil even naar, naar Kramer. Die is uh, vandaag uh, uh, verslagen. Tussen een uh, aanhangstekens, zet ik het. Maar ja, het is echt zo. Uh, door, uh, door Bersma. Hij zegt zelf... ik kijk over dit jaar heen naar de Olympische Spelen. Nu mag ik verliezen, volgend jaar niet. Wat vinden jullie, Ton, mag ik met jou beginnen? Wat vind je van die prestatie van, uh, van Bersma op de 10 kilometer? Nou, het zat al een beetje aan te komen natuurlijk. Het was wel toch verrassend voor me. En uh, misschien is Bersma al Kramer gepasseerd voor die 10 kilometer. Kijk, ik vind het niet jammer, want Kramer is, heeft, een, ja, die heeft al zoveel gewonnen. Al uit de tijd. Het was echt een held. Maar er komt een Nederlander voor in de plaats. Ik had het wel jammer gevonden als een buitenlander... daarvoor in de ja, plaats had maar, gekomen. Dat had ik heel mooi ja. gevonden, hoor. moet ik eerlijk ja, zeggen. Maar wat heel, heel fascinerend. Ja, ja, e ik, ja, eerlijk niet. wel. Ik ja, ja, maar niet. Het, fascinerende is het, het fascinerende is natuurlijk... dat Kramer bij die vorige Olympische Spelen... in de fout ging bij die wissel. Toch? 10 kilometer. Ja, en hij is natuurlijk heel erg gebrand... Ja. om dat goed te maken. En nu zal het net gebeuren dat er in die vier jaar... iemand komt die beter is dan deze... Een van de beste sportmensen die mm. Nederland gehad heeft. Daar is hij natuurlijk. Ik hoorde net op de radio en er zit ook een heel grote onrust in zijn stem. Van het zal me niet gebeuren. Ik heb jarenlang geheerst. Het is één keer fout gegaan op de Olympische Spelen. Wie dat ook verkeerd deed, de coach of ik. ik heb, het is fout gegaan. Ik ben woedend geweest. Ik ben geblesseerd geweest lang. En nu ga ik dat goed maken bij die volgende Olympische Spelen. En dan komt er iemand die uh, op het van de, de natuur natuurlange baan. Nemen. Nee, Marathon. Marathon, Marathon schaatsen komt. En die gaat mij hier een beetje zitten kloppen. Dat zal me niet gebeuren. Het is toch wel mooi, fascinerend. Dat vind ik nou een mooie sport. Hij is ook gewend om niet verslagen te worden, natuurlijk. Nee. Het is dus voor hem een hele nieuwe ervaring, ja. waarschijnlijk. En eigenlijk ja, zegt hij ja, maar... We, we heel goed de... voor de sport, maar heel goed ja. voor de sport. Want ja, dan, absoluut. Je, je, je hebt nou eenmaal een, We hebben het net over het hockey ook gehad. Je hebt een brede top. Je hebt een brede top gewoon nodig. heb ja, ja. En eigenlijk ja. zei hij ook nog ja, maar als ik in de laatste rit had gezeten... dan dat was het misschien ook wel zo, dat hij ja, misschien ik, gewonnen. Ik, maar... ik kreeg, ik, kreeg het begeer, is, ik zat met iemand nog even zo online, wat, wat de communicatie zei ik van, ja... Kramer zegt inderdaad wel van hij moest de tijd neerzetten. Maar wat hij, daar, waar hij bij, daarbij aan voorbij gaat, is dat een uh, De Jong en ook een Bergsma dat natuurlijk wekelijks moeten doen. Hè? Sven is altijd degene ja. die als laatste mag rijden. Dus dat is het een beetje een flauwe excuus, want hij heeft nu een keer wat al die andere rijders al ja. dat hebben. En dat er nog, ja, dat er nog geen tijd is zet. Hij moest het nu echt een keer zelf doen. En dan lukt het dus nu niet. En je kon dus... het ook omdraaien, want die bersma die had op een gegeven moment bijna zes seconden voorsprong. Ja. En je zou wel kunnen zeggen dat hij op het einde dacht: van ik heb het toch, ik heb het toch ja. al gehaald. Dus ik heb uh, uh, rustig. Dus een aanste uitgereden Klinkt. om. Uh, dus, dus ja, ik vond het in dat opzicht. Uh, ja, dat, dat geen tegenstander heeft. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat, zijn, dat hebben de jongens normaal ook. Dus ik, ik, ik denk, ja, dat vind ik wel terecht dat hij dat, dat, hij dat opmerkt. Ook een schaatsenrijder die ook een journalist maar Dat Vaart was de toch een de... slecht want jij zei. Je dat in je uh, uh, commentaar. Bergsma heeft precies zoveel energie erin gelegd, die 10 kilometer. Ja. Op de streep was hij. Dat was bij uh, Kramer was dat helemaal niet het geval natuurlijk. Nee, maar... Dus hij heeft zelf zijn race eigenlijk slecht ingedeeld. Maar, maar daarom baalt hij ook zo. Omdat het relatief het verschil met Bersma zo klein was. Ja. Hij weet dat als hij een goede race had gereden, dan was hij waarschijnlijk toch een wereldkampioen geworden. Want ik denk niet dat Jochem maar nog een keer drie, vier, vijf seconden harder had kunnen. Nee, nee, maar het dat niet. ligt dus aan hemzelf. Dat Hoi, ligt, het het ligt volledig aan, aan, twee, aan twee, hemzelf. Ja. Nou, misschien is het goed om een stapje terug te doen en straks weer twee stappen vooruit te maken. Ja, ja. Nou, absoluut. Goed, nou. Willem Vissers, Mario van den Ende, Tomboot en Jochem Uithagen zitten hier om te praten over wat er in de sportwereld zo al gaande is. We hadden nog een Jochem Uithagen uh, op de 1500 meter. Met, oh, een klappertje. Uh, een, een klappertje. Met, ja. uh, wanneer was dat nou alweer? Help me even. Met, het was met, uh, met uh, Koen Verweij, die met, vlak voor zijn start ik, tegen. Volgens mij, ik, ik doe hem hier een, op jouw moment. Oh, met, voor 2000 januari 2006 in Hamer. Het vrije? Ja, Verheyen. Karel die finishte en ik stond te wachten. En ik kreeg hem aan de binnenkant, kreeg hem zo van achter naar binnen geschoven. Ja. Ja, ik, weet dan... u, ik weet niet of jullie het gezien ja. hebben. Ja, ja. Ik hoorde het. Ik had ja. ja. nog steeds een vraag. Heeft deed dat Pijn. Ja, dat deed pijn. Ja, nog dat nog steeds, geloof ik. Mijn mediale. Ja. Ik, ik, ik, ik had... iemand met 40 je rug in en jij vraagt of het pijn doet. Ja, nou, hij, hij, hij, je, nee, Er ik ben, was niks ik, aan jou te zien. Nee, nee Ik ben nog wel gestart op die 25 ja. meter, maar ik had paracetamol geslikt. Ja. Om een beetje pijn te, te dempen voor die 5 kilometer die ik smogens had gereden. Dus ik denk dat ik daardoor minder last van heb gehad. Achteraf heb ik daar, denk ik, zelfs mijn Olympische mogelijkheden in het Terrein helemaal verspeeld. Want okay. ik heb een, ja, een 500 meter met een uh, ingescheurde mediale ja. band is niet handig. En ik heb zelfs nog een 10 ja. kilometer gereden. Dus twee ja. weken later een NK round om te kwalificeren voor de ploegenachtervolging in ja, het, het terrein lukte niet meer. Het geluk was ook volgens mij dat je het niet aan zag komen, want ik heb nu die slow motion uh, in mijn hoofd zitten en dat je, helemaal, je staat helemaal <laughs> ja. slap. Maar op ja, het moment dat je ja. je spieren aanspant, dan, dan is dat toch veel erger eigenlijk. Want ik had de ja, ik, indruk dat, dat, ook, dat het met ja. verwijt dat het toch wel wat erger had kunnen aflopen. Omdat hij zich helemaal spant om het nog te. Ja, nee, ik, ik, ik weet het niet, Maar ze zagen het allebei natuurlijk niet. En, en dan had hij waarschijnlijk Koek nog meer aan de kant kunnen gooien. Want Koek kwam op hem af en hij zag het al laat. Ja, ik, ik weet het niet. Dus, waarschijnlijk is het wel relax als je wat ontspannen bent. Aan de andere kant, je kan daardoor ook juist hele rare bewegingen met je lichaam ja. maken. En dat heb ik toen de tijd met mijn eigen. Maar toen het doen. zou gebeuren, moest je toen niet ook een beetje. Ja, ik moest er wel denken. aan denken. En dit, ik, ik, ik vond de discussie die je op een gegeven moment plaatsvond... van ja, Koek had, mag dan niet rijden. Hij had al lang van het ijs af ja. moeten zijn. Vind ik onzin. Want je mag als rijder daarna nog prima uitrijden. Want het to toernooi doe je nog langer. Dus je mag je ook uh, voorbereiden. Ja, hij was aan het training, hij was aan het uitrijden... focus op de wedstrijd die zijn de komen. regels dan, Jochem, erover? Je mag, uh, zover ik weet, mag je zolang de afstand gaande is... mag jij op het ijs. Ja, maar goed, dan moet die regels en worden. Want ja. dat is weer, uh, dat hebben we met voetbal gezien. Het gevaar en de veiligheid is natuurlijk het belangrijkste. Nou, wat er... je wel een kwalijk kan nemen, dat is gewoon dat je het beeld ziet. Hij komt met zijn rechterstraat, dus rijdt hij de wedstrijdbaan in. Ja. En daar heb je niks te zoeken. Die verwijderen bedoel je? Nee, dat ja, was de, in ieder uh, geval die koek. Uh, ja. maar, maar is het, is het niet, niet gewoon een baan na? Nou, een stukje als, afzetten, uh, ja. Ja, nou, dat heeft gewoon met geld te maken. Oké. Okay. Ja, je kan niet nog een even aparte baan leggen. Maar goed, misschien wordt het op een gegeven moment... en dat zou ik opteren voor ook de, de, de teamachtervolging teamachter, en dergelijke... laat ze helemaal langs het beton rijden. En net als in de atletiek en in het zwemmen... zet ze lekker warm-up vakje en het ijs op en rijden maar. Ja. Dat gaan ze overigens nu met de ploegachtervolging morgen voor het eerst ook doen... Met name vanwege de veiligheid ook. Ja, ja. Dus ik, ik, ben, ik ben nieuwsgierig. Dus je moet vanaf het middenterrein in één keer naar de start. Ik ben benieuwd wat het gaat gebeuren. Mario zei afzetten. Zie jij die hekken al staan? Uh... Nee, nee, nou, hebben rood-wit lint heb je ook, hè? Dat is een lint. Ja, nee. maar joh, kom op, heb je wel eens in een bocht gehangen de, Ja, kom op mond. Ja. nee nee dan krijg je lekker dit kom met die capers. Maar, maar die De ja. nieuwe stadions in Nederland en er rijden twee tegen elkaar aan ja. ja. De nieuwe stadions in Nederland hebben toch twee banen of ze willen dus twee banen maken en dan heb, ja. heb je er geen problemen mee dan zou, het, dan zou je het kunnen doen en ik ja. weet nu al dat daar de discussie natuurlijk voor gaat komen is dat of de club zegt ja maar we willen op die, op die baan ja. trainen om dat het grote evenement er ja. maar goed ja. dat, dat, dat, ik, het zijn kleine dingetjes waar we Vooral moeten kijken hoe kan je de veiligheid vergroten... maar ook hoe kan je ervoor zorgen dat de sport spannender wordt en blijft. Ja, nou goed, er is voldoende te, te beleven. Romme die stopt als bondscoach van Italië van ja. de week. En Rintje Ritsma die gaat proberen in het Stadion, geloof ik een NK Allround uh, te organiseren. Ja, mooi toch? Ja, ik vind het ja. een geweldig idee. Ik ja. ben benieuwd of het het haalt. Ik vraag me af. Maar er, er, er, er gebeurt van alles in de, in de, in de schaatswereld. En uh, mijn zegen hebben ze. Um, laten we naar het voetballen gaan. Uh, Ron Jans, volgend jaar trainer van PEC Zwolle... Um, Oud trainer van onder andere Groningen en Heerenveen. Voor hem voelt het als thuiskomen. Ik ben nu geboren, eh, al vroeg in de jeugd gekomen, doorgegroeid. Eh, speler en, eh, en dan weer terug als trainer. Dus eh, welkom thuis, dat is wel op zijn plek. Als je het zo, zo voelt, denk je ook wel van ik ben hier hartstikke welkom. Maar het gaat uh, altijd om dat uh, als je hier werkt, dat, uh, dat je je werk goed doet. En uh, uh, dat je dat op het veld uh, terug kunt zien in uh, de manier van voetballen ook en, uh, en resultaten. En, uh, dus, uh, maar het, het, het kan nooit kwaad als je, als je welkom bent. En uh, dat, uh, dat voel ik me wel uh, heel prettig bij, moet ik zeggen. Nou, is in ieder geval een uh, goed begin zo, emotioneel gezien. Ron Jans bij Pex Zwolle, Mario? Ja, het enige wat mij verbaasde was dat er een clausule in het contract is opgenomen. Dat als Pex Zwolle degedeert, dat hij dan geen trainer wordt. Ja. Nou ja, dat vind ik vreemd. Als je uh, als club een trainer aanstelt uh, op dit moment, dan uh, dan weet je, je weet wat, uh, ja, hoe de positie is van Peck Zwolle. Ze spelen natuurlijk heel aardig voetbal, doen het als uh, promovendus, doen ze het. Doen ze het nou, hij wordt niet op dit moment trainer natuurlijk. Nee, je nee, nee, maar, goed maar, sezond maar, sezond maar nou goed. maar stel je ervoor dat dat Peck Zwolle dan toch dat de boot gaat missen. Dan moet je op, op dat moment nog even weer een andere trainer aanhouden. Nou, ik snap de groot grootste wel. clubliefde dan, echt. Als je, echt nou, als je dan over clubliefde als praat, praat, en, praat en, en over die ja, ja, nee, ja, maar wacht even, die consul is door, door Ron Jans ja, erin, ja. erin ja. gegaan. Nee, maar goed, met dat was het enige wat en mij verbaasde. Wat verbaast mij, dat Peck daarmee ook Ja, van. mij ook. <laughs> Wilf Wissers? Ja. Jij, ja, jij, jij snapt ja. het wel. Ja. ja, kijk, er zijn uh, heel veel clubs die, uh, als ze iets beter hadden ingespeeld... op Eredivisie, Eerste Divisie, hadden ze niet in de grote financiële problemen gezeten. Er zijn natuurlijk heel veel clubs, die hebben dat allemaal... Uh, Fortuna, die gaan al jarenlang bijna failliet. Omdat ze gewoon niet hebben ingespeeld op de mogelijkheid van degradatie. Sparta. Sparta. moet eigenlijk promoveren, want ze kunnen echt niet langer... met deze uh, uh, huishouding in de Eerste Divisie spelen. Bedoel je nu eigenlijk te zeggen nou ja, dat je uh, Ron Jans, Ron Jans dat, dat, zegt... van, ten ik, ik ga Jans, jullie helpen, want anders nou kunnen ja, jullie Ron mij die in de Eerste Divisie niet betalen. Nee, maar Ron Jans heeft natuurlijk een aardige status. Als trainer, ik snap best wel van enkel dat hij in de Eerste Divisie wil spelen. En het zal ook een salaris aanhangen. Ik neem aan dat de, de, een club in de eerste Divisie... een hoger salaris aan een trainer betaalt dan een club in de Eerste Divisie. Overtuigd, Mario? Nee, niet helemaal. Nee, want ik snap de club niet. Want die moeten straks, stel je voor dat ze voor het probleem komen. Hè, wat nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Dan, moet je, dan heb je nu een gewenste kandidaat. Hè, iedereen halleluja. En dan moet je dus over. Over zes, zeven weken moet je dan uh, je groep teleurstellen. Je moet, weer, uh, je moet weer naar een andere man gaan zoeken. Maar, maar wat ik... vind je dan nou van de uitleg van Willem die zegt... Ja, ja, maar hij zit nu op een bepaald Eredivisie-salaris... en als ze degelijk naar ah, de de divisie kunnen ze dat niet betalen. Dat is ook zijn ambitieniveau. Hij zegt zelf ja. misschien, maar kijk, die club die is allemaal leuk en aardig. Maar hij, zijn ambitie is, hij is natuurlijk mislukt in het buitenland. Laten we eerlijk zijn, standard is luik gegaan. Dat is niet gelukt. Hij heeft bij Heerenveen en Groningen gezeten. Dat zijn twee subtoppers. Hij zet sportief sowieso nu al een stapje terug. Want of hij dan geboren is of niet. Maar Peck Wolle is minder dan Heeren Veen en Groningen. Nou ja, dat wil hij dan best nog wel doen. Maar als een eerste divisie spelen... wat op dit moment een heel erg onaantrekkelijke competitie is. In feite. Dat was wel leuk gevoetbald en zo. Maar dan gaan de, club, de ene na de andere club valt om. Emmen is bijna failliet. Veendam is bijna failliet. Fortuna is bijna failliet. We hebben Agio VV al gehad. Als ze niet uitkijken, dan zitten er straks nog twaalf clubs in. Dan kan ik me best voorstellen als de trainer zegt... ja, dan wacht ik nog even op iets anders. Dan ja, nog... nee, dat snap ik ook wel. Maar ik, ik, wat, wat Ton ook zegt, ik snap de club niet. Nee, maar Want... goed, we zijn nu aan het speculeren. Wat, maar waarom geeft Ron Jans daar geen uitleg over? Waarom geeft Peck daar geen uitleg over? Waarschijnlijk omdat het niet gevraagd is. Dat kan niet Misschien is het wel niet gevraagd. Nee, nee, nee omdat iedereen uh, Halleluja liep te roepen. Dus jij stelt nu een goede vraag. Uh, ja. In het nu? contract ja. staat dat er niet over de inhoud uh, gesproken mag worden. Dat kan ook. Ja. Ja, ja. Ja, dat, waarom? Ja. Dat, dat, dat kan ook. Dan goed, we moeten afwachten hoe hij het gaat doen. Andere trainer: Gert-Jan Verbeek. Van jouw AZ, Ton, heeft ja. bij de tussencommissie van ja, de KNVB... Ja, een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd gekregen. Hij wordt bestraft voor zijn uitlatingen over de aanklager van de bond. Ja. Hij noemde de aanklager verschrikkelijk en subjectief... en noemde de gang van zaken in Zeist één grote samenzwering. Ja. Nou, een straf van één wedstrijd voorwaardelijk. Zal Verbeek daar wakker van liggen, denk ik, Willem Visser? Nou, laat ik bij jou beginnen, Tom. Het is jouw ja, AZ. Ik denk het niet. Nou, ik weet het niet. Omdat het een principiële zaak was, gaan ze misschien er eigenlijk mee door... Nee, maar uh, het is duidelijk dat ze gewoon één wedstrijd voorwaardelijk. Nou, we willen er vanaf zijn. Ze geven geen echte straf, maar een voorwaardelijke straf. Nee, dus zo is het geëindigd. Ik vind het alleen gek dat hij voor de terugcommissie is gekomen via de KNVB. Ja. Terwijl uh, Van Bommel bijvoorbeeld, die weer staat te schelden in de, in, voor de kleedkamers, <coughs> niet via de KNVB uh, voor de terugcommissie is gekomen. Dat vind ik gek. Nou ja, dat vind misschien... ik heel erg willekeurig. Je hebt een autonome terugcommissie. Nou, dan is het vind ik het heel vreemd dat je als bestuur betaalt voetbal een, een trainer aangeklaagd. Dat moet een, dat moet de zelf doen. En daar ben ik met Ton eens. En ik kan ook wel begrijpen dat dat verbeek, die heeft natuurlijk die situaties meegemaakt uh, met Maher en met uh, Altidoor dat ze bij Den Bosch aanzet, uit mijn hoofd, met een bekerwedstrijd... die wedstrijd even werd stilgelegd en, uh, en Den Bos werd aangepakt... en drie, vier dagen later in de wedstrijd tegen Feyenoord... in de Kuip dezelfde spelers onjuist bejegend werden... daar helemaal niets aan gedaan heeft. En ik denk dat dat nog steeds bij Verbeek uh, heel erg meespeelt. Willem Vissers? Ja, nou ja, goed, ik, uh, ik uh, ben het wat met Mario eens... wat betreft die, dat aanpakken van dat verbale geweld... dat de kleine wel gepakt, en de grote niet, dat is uh, onterecht... Maar ik vind Verbeek vaak veel te verbeteren op de televisie over een bepaald onrecht, wat hem zogenaamd is aangedaan. En uh, uh, wat hij allemaal heeft gezegd over terugkomt, ik vind dat het echt niet kan. Je kunt niet zomaar gaan zeggen dat die mensen allemaal dat het één grote zooi is. En, en subjectief. En ik vind dat je dat niet kunt zeggen. Want als een trainer dat die toch een soort voorbeeldfunctie heeft, dat al gaat zeggen, dan is er geen enkele rem meer. Dan kunnen wij, dan kunnen we iedereen alles laten zeggen. En uh, ik denk dat Verbeek zich dat die. Een beetje probeert te maskeren, hoe slecht hij eigenlijk wel presteert met Ajax met AZ, Sorry. Met AZ. Ja, maar we hebben een beetje finale gehaald. Maar, maar, even maar. Los, maar even los wat Mario zegt. Het, het argument van Mario is, de KNVB. die Mag hij het helemaal niet doen. Want het is een autonome organisatie die, die Daar komen de tegen altijd mee. Hè? Dat is hetzelfde als een directeur betaalt voetbal. Na de, uh, na de wedstrijd. Fijn PSV. Met uh, de situatie met Lens. Toen, uh, toen hij matthijsen stond op te wachten. Dat hij zegt: van, Ik mag er niks van zeggen. Maar het dieptepunt is bereikt. Ja, dat nou, volgens die, mij dan... Zeg je Dan alles. Hoor. Ja, maar dat ben ik met je eens. Dat nou, moet je niet doen. Dat is dat toch kan gewoon niet voor. En dat, uh, ik denk gewoon dat je. Dat, dat is de taak van de terugcommissie. En laat die dan lekker autonoom opereren. En Willem, jij zei nog. Uh, dat, dat het niet kan, van Gert-Jan van Beek. Maar hij heeft slechts één wedstrijd voorwaardelijk gekregen. Ja, dus kennelijk het af... vindt, men, vindt men het wel dat het kan. Ja, ja. Ik, ik had ook gedacht dat hij een straf zou krijgen. Hm. Ik vind dit een hele lichte straf. Eén wedstrijd voorwaardelijk. Ja. Twee jaar. Als je, vergelijkt, als je dan vergelijkt dat, dat lens die eigenlijk uh, uh, uh, uh, even een shirtje pakt van een speler... En het loopt daarna pas uit de hand, omdat iedereen zich ermee gaat, be gaat bemoeien. Niet goed te praten, terecht dat hij een schorsing krijgt. Maar die krijgt dan drie wedstrijden. Ja, maar zie, dat, nou, ik... dat is toch veel ernstiger. Ja, maar als ik kom zie... Nee, want vind jij, ik vind een trainer, heeft, een trainer heeft, nou. meer, heeft nog meer verplichting om zich een beetje in te houden. Zeker als er al een paar minuten voorbij zijn. En er wordt na de wedstrijd wordt hij geïnterviewd. Vind ik dat hij een beetje tot 10 moet eens. tellen. En, en, en even nuttige dingen moet zeggen. Maar Verbeek is altijd is hij bezig met mensen afzeiken. Laat hem eerst ja, zorgen dat, dat hij met dat materiaal wat hij heeft... eens een keer een paar punten haalt. Laat hem dat eens eerst gaan doen. En dan gaat hij daarna nog eens een keer wat Maar moeten. je moet het natuurlijk wel houden op het punt waar het nu over gaat. En ja. dat is natuurlijk die subjectiviteit die hij gevoeld heeft... En dat heeft hij openbaar gemaakt. Nou, ik heb nee, maar hij noemde, ik weet niet meer precies welke termen die allemaal gebruikt. Verschrikkelijk een subjectief en één grote samenzwering. Dus nou, je kan ja. het wel ergens niet mee eens zijn. Maar het gaat natuurlijk, de tug in dit geval, daarom heeft die, die, die, die straf gekregen om de manier waarop die het naar buiten brengt. Je ja, maar kan kritiek wij, hebben. Maar. Zoals wij het nu bespreken is het toch ook subjectief? Ja. Wat, wat er bij Den Bosch wat en wij, bij Feyenoord dan gebeurt? Volgens mij brengen wij het redelijk beschaafd. En, ik heb dat en, bij de de tug heeft nu het idee mm -hmm. dat er toch wat... Minder beschaafd was. En dat het toch ook op een andere. Ja, maar, maar, misschien heeft dat dan de toon die de muziek maakt. Maar in, in, in, wat, wat mij ja. betreft, komt het op hetzelfde niveau. Um, <laughs> dan naar het uh, PSV. Uh, daar speelt uh, van alles. Algemeen directeur uh, van PSV uh, Tini Sanders, die zei afgelopen week dat hij zich zorgen maakt over het aantal incidenten die bij zijn uh, club plaatsvinden. Hij zegt onder meer dat, spe dat uh, de speler heel normaal binnen ziet komen, maar na anderhalf jaar krijgen ze in één keer vreemde trekjes. <laughs> Wat dachten jullie toen jullie, toen jullie dit, uh, dit lazen? CQ hoorden, Tom? Nou, het eerste wat ik dacht was... als dat in anderhalf jaar gebeurt, moet je eens naar jezelf kijken. He, hij wijt het aan de spanning die er is. En dat zal geen kampioen zijn geworden. Dat zijn de oorzaken. Ik denk dat de oorzaak is dat de leiding alles heeft toegestaan... en dit langzaam zo tot ge is uh, geëscaleerd. He, wat is er al niet gebeurd ja. in die tussentijd met PSV... waar niets aan gedaan is? He, neem het geval van Bommel. Daar is bijvoorbeeld niks aan nou, gedaan. Van is de een moeilijk geval. Omdat het niet iedereen heeft daar dezelfde lezing over. En er is in een, in een gang iets gebeurd. De ene zegt dat er dit is gezegd. De ander zegt dat ja, dat is gezegd. Maar dat is toch niet goed. Ga, maar er is genoeg gebeurd bij PSV om al veel eerder in te grijpen. Ja. En dat vind ik nou, jammer. Ik. Want er is, het hele jaar is er al gedonder. Ik bedoel, uh, speelt voor de eerste keer waarmee trapt gewoon naar. Uh, Pieters gaat, wordt uit het veld gestuurd, uh, slaat een raam midden. Metters. Uh, Metters geeft elleboogstoten. Uh, Stroopman heeft het meest chagrijnige gezicht in de geschiedenis van de chagrijnige gezichten. <lacht> ja. En loopt, alleen maar, loopt het Nederland zelf al redelijk normaal te doen, maar loopt bij PSV alleen maar te, te, te, te gesticuleren. Met Van Bommel samen. En het is gewoon te veel. En als we dan een beetje proberen het voetbal weer een beetje netter te krijgen... en er is nooit iemand die het veroordeelt. Ik heb Marcel Brans nooit gezien... Ik heb uh, uh, wel voor zes ton op de loonlijst staan, maar niet ingrijpen als het nodig is. Nou, dat vind ik gewoon niet terecht en dat kan gewoon niet in het voetbal. En het lullig is alleen, als ik daar eens een kolomje over schrijf in de krant, dan krijg ik allemaal boze PSV'ers. Want je bent voor Ajax en je bent voor Feyenoord, wat echt absolute onzin is. Ik schrijf alleen de misstanden in het voetbal, die beschrijf ik. En dan komt meneer Sanders, die laat een half jaar niks van zich horen en die komt nu ook een keer aankakken. Nou, dat vind ik gewoon rijkelijk laat. Ja, maar, je ja maar, van, maar PSV heeft... Jij zegt net ook, Wim, zegt, we doen er ook alles aan... om het voetbal wat netter te krijgen. PSV heeft al maar één doel en dat is kampioen worden. Ja, maar de, je, en jij, denk jij dat de, de Belgische bondscoach... die zegt toch ook niet tegen Mertens van... Uh, uh, je, je hebt een elleboogstootje gegeven. Je mag niet meedoen tegen Macedonië. Je hebt ook sportiviteitsregels in de sport. Anders is sport niets ja. waard. Nee, niets waard. Nee, Als er geen sportiviteitsregels zijn afgedaan. Ja, ja, nee, wel, maar hij nee, hengelt dan, oh, oh, oh, dan ga je het verschil niet maken. Oh, één tegelijk, Jochum. Dan ga je het verschil er gewoon niet meer maken door heel grof in het veld te rijden. Nee, nee, nee. Eerder, maar, je We hadden afgesproken één tegelijk, Mario. Ga me, Maar ik denk ook ja, ja, dat je toch. Alle grote elftallen die we ook in Nederland gehad hebben, daar liepen toch altijd spelers in die ver over de grens ging. Ka ga maar naar, uh, of het naar Neeskens was, of het naar Riener of Theo zoals, was. Uh, ik, ik denk dat we dat op een gegeven moment ook niet allemaal moeten... Ja zo, ja, zo moeilijk gaan maken dat, dat nu ja. alles ineens maar over hij, voetbal hij, is. Maar hij doet het zelf, hè? Hij, he? hij, hij, hij, hij signaleert nu gewoon van... er komen normale jongens binnen, dat zijn zijn woorden. En na anderhalf jaar ja. zijn het geen normale ah, dan, jongens meer. Dus er gaat iets fout. Wat, wat, wat gaat er binnen die club dan fout? Nou, en hoe is het op te lossen? Ik denk de selectie aan de poort. Dat je toch even iets verder moet kijken... dan alleen de voetbalkwaliteiten van spelers. Maar ook hoe ze karakterologisch in elkaar zitten. Want je noemt nu een hele rits van spelers... die volgens jullie uh, over de scheef gaan... Ja. ja, nou nee, maar dan, die, die heb je daarvoor toch al gescout. Die heb je daarvoor toch al met intakegesprekken gehad. Dan denk ik van, uh, dan zit er waarschijnlijk ook iets fout. Maar je selecteert toch Willem Visser in eerste instantie een voetbalkwaliteit? Nee, nee, Ibrahimovic, die uh, Kijk, Kijk, zei, toch ook in nee, nee, ja, Ja, nee, prima. Ik, er zijn natuurlijk niet zo echt veel winnaars. Men klaagt, in zover ga ik met Mario mee dat hij zegt, ja, we hebben winnaars nodig. Kijk, Ajax is de laatste twee jaar kampioen geworden met een redelijk schone manier van voetbal. En dat is ook wat waard. Ik bedoel, en we kunnen allemaal wel gaan zeggen dat het zo geweldig was... dat Jan Wouters in, op, op, in april 1993 het jukbeen brak van, uh, van Paul Gascoigne, en dat we daardoor die wedstrijd in 2-2 uh, eindigden. Maar daar moeten we echt niet trots op zijn. En Jan Wouters is er achteraf ook niet trots op. Ah. En bovendien, eh, vroeger in de tijd van Theo Lazarom. stond er één cameraatje in de kuip. En nu is het nou eenmaal zo met voetbal... dat er overal in elke hoek een camera staat. Dus alles is te zien. Dus elke vorm van wangedrag komt in beeld... en wordt door de hele vele media die er zijn uitvergroot. Dan heb je als speler nou eenmaal de taak om je daar een beetje rekening mee te houden. Ja, maar nu even in oplossingen denken. Nou ja, ik denk nou. dat Sanders gewoon... Uh, uh, uh, PSV, ze, ze moeten zich gewoon leren gedragen, die spelers. Santos ja, komt uit het bedrijfsleven ook, hè? Dat gelden er natuurlijk ook hele andere regels dan in het nee, begin. Maar, maar dit is een proces wat langzaam zo is gekomen. Nu bijna niet meer te stoppen is. En wat Hart Sanders moet doen: de oplossing is meteen aan het begin yes. in moeten grijpen. Ja, maar, en dat ja. moet een coach altijd. Als hij iets slechts signaleert, moet hij niet hopen en kijken of het verder wordt. Want dan passeer je een point of nee, moriteur. Uh, uh, we, we, we kunnen niet meer verliezen. Kijk. Twente is een paar jaar een heel grote club geworden. Ik, kom veel, ik, ik, ik volg alle clubs vrij goed. Ik ben allemaal veel in het stadion geweest, zowel bij PSV als bij Twente. Als je ziet de verongelijkheid in het stadion als het, als het even verkeerd gaat. Ze doen net bij Twente alsof zij een vaste kampioen zijn. PSV is vijf jaar geen kampioen geworden. Die werden, daarvoor werden ze elk jaar kampioen. Bij Twente zijn je bij PSV, Nee, ook? maar bij Twente, ja, ik heb ik het net ook, Twente is dat ook hetzelfde geval. Die denken nu dat ze elk jaar maar gewoon even kampioen kunnen worden. En als het even fout gaat, is er zoveel verongelijkheid in het stadion. En ja, de trainer moet en dit moet gebeuren en dat moet gebeuren bij PSV niet zelden. Die stress wordt elk jaar groter. Dat ja, maar... we bij Ajax hebben we dat meegemaakt. Nee, het gaat om het winnen toch? In de, in, in de top Nee, sport? nee, maar goed, je begon met spelers. Maar waarom niet aan kosten van alles. Waarom spelers zich zo gedragen? En dat heeft niks met de omgeving verder te maken. Als het management goed is, dan gedragen die spelers zich goed. Als je maar meteen ingrijpt. Ja, toen Sanders binnenkwam, het eerste wat hij deed was de spelersbegeleider, persvoorlichter uh, pedro Luis Salazar, wegsturen. Vanmorgen stond in het AD een heel stuk, dat daar misschien ook wel een deel van de crux zit, omdat er toch een buffer was Tussen de, de pers en, uh, de, hè, en, en, en de media? Willem, jij hebt daar veel mee te maken. Nou, Imago is toch, gewoon heel roem? slecht van PSV. Imago is heel slecht. Pas passen alleen, brengen ze een persbericht naar buiten. Omdat het natuurlijk iedereen weet dat het advocaat weggaat. Het willen ze alleen niet officieel bekendmaken. Want dan zijn de spelers misschien... Dat is allemaal bullshit, maar goed. Dan denken ze dat de spelers minder gemotiveerd zijn die laatste vijf wedstrijden. Alsof die uh, autonoom geen kampioen zouden willen worden. Brengen ze pas alleen een persbericht naar buiten. het is echt te, te zot voor woorden. Dat... Uh, men het uh, sneu vindt wat er allemaal in de media verschijnt... over de nieuwe trainer van PSV... en dat dat allemaal niet gecommuniceerd is met PSV. Dus de journalisten zouden eigenlijk alles moeten communiceren... met PSV wat ze in de krant schrijven. Terwijl iedereen weet dat de advocaat weggaat... en Cocu dan zijn opvolger wordt. De, de, ze zijn heel krampachtig in alle vormen... waarin ze op dit moment uh, naar buiten... Wat uh, ja, denk je van die brief van naar Bommel. de KNVB? Uh... Er zijn twee mensen echt interessant bij PSV... dat zijn advocaten van Bommel. Geven nauwelijks een interview. Ik bedoel, als jij een club vertegenwoordigt, moet je er ook af en toe staan. Van Bommen zeggen, ik doe niks met de pers. advocaat zegt, ik doe niks met de pers. En dan gaan ze wel een poeslief interviewtje geven met, uh, met Johan Derksen. En, en, en, en in de kranten die, die er elke dag staan, da, daar, gaan ze niet, uh, daar, gaan ze, daar doen ze niks voor. Ja, dat vind ik gewoon verkeerd. Je moet die club uitdragen naar buiten. Goed, laatste acht minuten. Nog even naar het amateurvoetbal. En uh, natuurlijk zometeen nog even de honkballers... Uh... Een, een bloemetje uitreiken, uh, figuurlijk gezien. Die nieuwe regels, Mario, daar hadden wij het een paar weken geleden al over. Over uh, de tien minuten naar de kant gaan. Uh, bij een, uh, dat was toen niet met een gele kaart, toen bespraken we het niet zo... maar zo is de nieuwe regel wel, bij het amateurvoetbal. In 1980 vertelde jij... Hadden jullie dat al een keer besproken, geloof ik, om dat in te voeren? Ja. En toen ging het niet door, want... Nou ja, als het koud was, dan zouden die, die spelertjes het heel moeilijk <laughs> krijgen. Nou, ik ga even terug naar uh, half vijf, toen Willems, uh, Willems moment van de, van de week... dat zijn zoontje vandaag niet kon voetballen... door de klimatologische omstandigheden. Ja, <laughs> ja dat was toen een van de redenen. Ja, goed, kijk, en nogmaals uh, ook de regels die nu allemaal... Ik heb al het idee dat het toch een beetje de een soort maatregelen zijn van... Uh, ja, even goed roepen jongens. Kijk eens wat wij er allemaal aan doen om het voetbal clean te krijgen. Ja, een soort excuusbeleid van wat er de laatste jaren allemaal fout is gegaan. Want ik heb ook begrepen dat ze nu ook beter op de spelerspassen gaan letten. Nou, als ik dan die, die, dat verschrikkelijke uh, Gebeurtenis in Almere, als ik dan goed de krant lees. dan hebben daar gewoon twee spelers meegespeeld. die niet eens, die een niet eens lid hadden. van de club waren. Ja. Dus laat staat dat hij een, een voetbalpas had. Nee, er waren twee spelers die wel lid van de club waren. Oh, er waren er twee die wel. <laughs> nou ja, goed, want mij. Maar de, die hebben dus absoluut geen spelerspas. Nou, ook uh, maatregelen als, uh, als tien minuten uh, langs de kant. Ja, ik, ik denk alleen maar dat het, uh, dat het meer uh, conflictstof oplevert. Omdat je natuurlijk ook straks gaat krijgen dat een heleboel mensen eh, die scheidsrechten voor hun clubje... Eh, hoe gaan die ermee om? Hè? Wordt het allemaal uniform eh, ja. uitgevoerd? Krijg je een tien minuten straf voor een, een lullig hensballetje? Eh, of een tien minuten straf ook voor een, voor, voor een redelijk goede doodschop, laat ik het zo zeggen. Ja. Het zijn allemaal dingen die, die weer extra stof op gaan leveren. En ik heb ook het idee, dat dat is altijd een van de regels die ik vroeger op school in het onderwijs ook leerde... van hoe meer regels we gaan stellen, hoe groter de chaos wordt. En ik heb, ik heb sterk mijn twijfels of dit echt alles weer naar het positieve gaat trekken. Ja, de KNVB heeft gezegd dat het aantal incidenten is afgenomen. Terwijl vervolgens een voetbalgeweld zegt. Ja, maar dat is onzin. Ze worden alleen niet bij de KNVB gemeld, maar wel bij ons. Het is, het is sterk gegroeid. Wie, wie moeten we daarin geloven? Hebben jullie enig idee? Nou, de KNVB niet. Dat is om te beginnen. Maar in de NRC stond vandaag een heel artikel ook daarover. Kijk. Als je alle cijfers naar je toe rekent, ja, dan is het ook minder. Maar het is dus helemaal niet zo. Het is gewoon een kwestie van rekenen geweest. Ik heb al, ja, ik heb al geleerd. Uh, je hebt uh, in statistieken je hebt kleine leugens, grote leugens en je hebt statistieken. Dus wat dat betreft, uh, nee, nee, dat is allemaal heel Wat Ik vind het, heel ondienlijk. Ondienlijk. Ik ik wil is vind het wel. Nee, vanaf wat, vanaf vanaf. Vanaf. wat is de reden dat ze het alleen in het amateurvoetbal in de nou ja, en, en, en, en nog op bepaalde meenemen. en nog een bepaalde uh, afdeling, afdelingen in het amateurvoetbal. Ja, dus je wilt ik wil eigenlijk een voorbeeld geven ook voor, voor als ik naar de tv kijk en voor de jeugd dat Wellicht ook de meer betaalde klasse hier met die ja, regels. De KNVB kan die regels niet veranderen. Nee, nou, dat zijn FIFA-regels. En okay. dan kan je dus alleen op het laagste niveau. kun je, dan, uh, kun je er wat maatregelen gaan nemen. En, okay. Dus bijvoorbeeld de afmeting van het veld. of het aantal wisselspelers. Uh, aantal <laughs> dat dat is ook goed dat het voor het recreatieve niveau. Die 10 minuten is puur voor het recreatieve niveau bedoeld. Ja. Het gaat erom dat een, een verhaal van het trouwens wel een goede maatregel en die zegt ja, dan wordt er in ieder geval meteen ingegrepen. Je laat zo'n incident ja. niet voortzudderen in het veld. En dat soort dingen spelen in betaald voetbal ook veel minder. Er, worden, er komen ook minder mensen het veld op en zo. En laten het zijn we niet vergeten dat op op het laagste niveau gebeurt het al in de D en de E jeugd. Ja. Gebeurt het al op heel veel velden. En dan stuurt een scheidsrechter een spelletje eruit ja. en dan mag een ander spelletje daar voor hem in de plaats. Het ja. hij alleen gesprek. Of hij stuurt hem al vijf minuten eruit gebeurt, vijf minuten, Vorige ja. week hadden wij bij onze eigen wedstrijd heeft de scheidsrechter ook zo'n niveau niks. Heeft hij ook iemand vijf minuten uit het veld gestuurd. Ja. Ga jij maar even vijf. Ik vind het op zich niet zo slecht. Ik denk dat het gewoon uh, vooral uit de mensen zelf moet komen. Ik bedoel, ik, zit hey, veel, ik sta alles. veel bij, ja. bij uh, amateurvoetbal te kijken. En het is vaak heel erg onvriendelijk. Ik stond pas bij een A1-jeugdwedstrijd te kijken. Het is allemaal schelden tegen elkaar. Uh, schreeuwen over het veld. Een trainer die staat te schreeuwen naar spelers. Het is echt gewoon heel vervelend om naar te kijken. Dan krijg je een vechtpartijtje, dan, dan, dan krijgt iemand een rode kaart. gaat de rest van het team gaat ook weer zitten schreeuwen tegen die scheidsrechter. Het is gewoon niet echt leuk om naar te kijken. Ja. Maar dat heeft met ons allemaal te maken. We moeten allemaal proberen om een klein beetje normaal te Ja, Maar, te maar doen. ik denk dat je in die, die voetballerij... Oh, sorry. Ja, ik nee, blijf wel zeggen, het is een sociologisch fenomeen. Kijk, uh, ik heb het idee dat Nederland steeds hufteriger wordt. En helaas lopen er steeds meer hufters op een voetbalveld. Dat, Ik denk dat, dat het probleem is. We gaan even positief eindigen. Ja. Want uh, uh, <laughs> de World Baseball Classic, toch mooi de halve finale. Daarin werd uh, Oranje uitgeschakeld door uh, de Dominicaanse Republiek. We begonnen natuurlijk aardig aan de wedstrijd. maakten uiteindelijk één punt. En één keer nekt ons uh, uiteindelijk. En dan weet je met de bolpen die hun hebben. Met alle armen. Van, die allemaal in de 96 mijl gooien. Met, met ook nog uh, één, twee pitjes erbij. Dat het, uh, ja, dat het moeilijk wordt om, uh, om dat dan weer in te halen. Uh, maar goed, als je, als je uiteindelijk de teleurstelling te boven bent en uh, je kijkt terug naar, naar het hele toernooi en ook wie deze wedstrijd heeft gespeeld, dan, uh, dan denk ik dat we ja, uiteindelijk uh, best trots mogen zijn wat we bereikt hebben. We hebben ons doel uiteindelijk niet gehaald, het winnen van het toernooi, maar daarentegen denk ik dat we wel een, een hele goede indruk hebben achtergelaten. En, uh, de Hondbalsport uh, een goede dienst hebben bewezen. Dat was Robert Eenhoorn. Uh, ik weet niet wat jullie ervan hebben meegekregen. Alles. Alles? Je hebt, uh... Ja, uh, Roos, s nachts opstaan, dat kan niet. Ja. Uh, ja. Geweldig toch? Goede prestatie? Ja, een goede prestatie. Maar wat Robert Eenhoorn ook wel zegt, en ik denk dat dat gewoon de kern is. Uh, hij is trots dat de sport weer een positieve impuls heeft gekregen. Maar hij is gewoon dood en dood ziek dat ze de toernooi niet gewonnen hebben. Ja, maar goed, er komt dan een vervolgstap. Uh, doet men er iets mee? Want uh, honkbal is maar een kleine sport. Dit kan me aangrijpen om er iets mee te doen. Ik herinner me volleybal, 96 gouden uh, medaille. Nee, het ledenaantal is lager geworden ja. bij volleybal. Terwijl hier iets, ik kom alles heel mee te doen. Maar. Nee, maar ook, ook als je dus de, uh, het blijft een kleine sport in Nederland. Ja, en Hongbal de... blijft gewoon een kleine sport. Ja, je moet hem ook groter maken. Ja, natuurlijk. maar daar valt niet zoveel groter om te maken. Honkbal is gewoon een kleine sport in Nederland. En daarom is het juist... Een... Ze hebben echt een topprestatie geleverd. Door spelers goed te scouten. Door te kijken van wie er allemaal tot het koninkrijk der Nederlanden behoort. Ja. En ja, en daar spraken we worden... niet zoveel Nederlanders. Maar mee grij... daar... Nee, maar daar ja. gewoon een goed team van te maken. Maar... hebben ze optimaal van... van maar, maar Willem, ja. leg me eens uit dat het niet groter kan worden. Dat er niet meer leden bij de bond... Want dat begrijp ik niet. Ja, omdat honkbal gewoon volgens mij een, een, een structureel kleine sport is. Nee, dat is nog nooit gelukt. En dat ja. is ook niet naar de WK-titel Je gelukt. kan het toch ja. proberen te veranderen? Er gaan mensen niet omdat Er wordt een ploeg wereldkampioen. Dan, dan is er een dag ontvangst een door de koningin. En dan is iedereen enthousiast. En drie dagen later is, er gewoon, is het gewoon weer. gaat men over tot de orde van de dag. Natuurlijk kan je een sport groter maken. En het wordt niet de grootste sport. En het passeert voetbal niet. Maar je kan de sport natuurlijk groter maken. Ze hebben 20.000 leden. Maar kan je, je hebt, er geen 30.000 van Maar er, dan heb je ook successen nodig. En ik denk dat uh, dit weer een ja. succes is... Om die, om die sport in ieder geval weer wat verder uh, op de kaart te zetten. Ja, maar goed, we hebben genoten in ieder geval van... Uh, Absoluut. Nou, ja. Van het WK. kader mogen duidelijk zijn. Prachtige prestatie. Uh, tot slot uh, van deze uitzending... Maak we er gewoon van om even te horen wat jullie uh, allemaal gaan doen dit weekend, Jochem? Wat ga jij doen? Ik kan het wel iets geraden. Uh, <laughs> nou, ik ga morgen sowieso een stukje schaatsen kijken en ik ga zelf, al, als, het, uh, als het weer goed is, nee, ik ga lekker denk, ik denk gewoon een racefiets op, handschoenen aan en. Uh, lekker op thee. Lekker rammen maar, ja. Bikkel. Willem Vissers, wat ga jij doen? Ik ga morgen nog wat schrijven voor de Krant van Maandag. Het is natuurlijk morgen geen voetbal, maar er is wel uh, uh, de dag daarna weer een wedstrijd, dinsdag. En we kijken wel een beetje vooruit. We kijken ook nog een beetje terug over van alles wat Van Gaal gisteren nog gezegd heeft. Oké, okay, Mario van den Ende. Vanavond uh, na het Corvival, een play-off-wedstrijd. Morgenochtend mijn eigen 10 kilometertjes lopen en dan morgenmiddag naar AFC Shabab in de topklasse van het amateurvoetbal. Je bent er maar druk mee, nadat je 10 kilometer hebt gelopen. Respect. Tomboot. Ik ga naar Jochem luisteren als hij schaats... Uh, <laughs> Verder nee, niks op de bank? Nee, nee, ja, heel ik ga nou, ja, naar de studio. Zit ik zit morgen niet ja. bij. Oh, zit je morgen niet hier? Nee, niet daarbij. Nee, ik ga je je je je niet je je de je naar Jochem ja. luisteren. Goed, tot zover NOS Langs de Lijn. Vanavond zijn we er weer om 8 uur met Rone Zometeen het NOS Journaal. Goedenavond.